En dan is er die zaak met Rino. nog. Sinds ik dat artikel heb afgekeurd, praat ze oh ja? niet meer tegen me. En als ik de kamer binnenkom, zit ze met Freek en Mark Kroos te hoe ze mijn beetje kunnen lichten. At maakt zich daar ernstige zorgen over. Het is er. Het enige wat me op de been houdt, is de zekerheid dat er hoe dan ook een eind aan komt. Wees maar blij. Dat jij er vanaf bent. Ik ben er! Heel vol. Ja. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Goersen. Ik heb uw beleidstuk geboeid gelezen. Ik weet nu eindelijk wat collega Guntherman precies doet. Waarom zei u eigenlijk in de laatste vergadering... dat u met de problemen in mijn vak niets te maken hebt? Oh, dat is van geen belang. Ik uh, dacht dat ze er allemaal waren. Ja. Dan open ik nu de vergadering. Als ik me niet vergis... is dit de laatste vergadering die ik zal voorzitten. Maar, zoals de vorige keer al gezegd is blijf ik wel lid van de commissie. Zolang het tenminste geen opvolger voor mij gevonden is. Ik hoef dus ook geen afscheid van u te nemen. Uh, zullen we dan uh, maar beginnen met de notule. Zie iemand toch zijn Ja. En dan maak ik melding van de promotiecum laude van de heer Rentjes. En uh, de aanstelling van de heer... Ja, en de toestemming van het hoofdbureau om de staf van het bronnenboek te weten, de heer Kloosterman, tijdelijk uit te breiden met een wetenschappelijke kracht voor de duur van vier jaar en een administratieve kracht voor één jaar. Waarmee ik, de heer Kloosterman, geluk wens. Betekent dat dan dat ik die kracht na vier jaar weer kwijt Ja. Betekent het dat? Dat is de beslissing aan het hoofdbureau. Betekent het dat, meneer Holtappel? Nee, dat betekent het niet. Hm? Het betreft hier een doorstroomkracht. Die worden gefinancierd uit de 1% herbezettingsgelden. U zult die te zijn altijd opnieuw moeten aanvragen. Hm? Maar ik had toch om een structurele kracht gevraagd? Die zat er niet in. U zult hiermee tevreden moeten zijn. En hoe zit het dan met die plaats die bij mij geblokkeerd is? Daar is mij niets van bekend. Hm? Hij staat anders wel in de organieke personeelformatie. Dat betekent alleen dat u zo'n plaats claimt. Het betekent niet dat u hem ook krijgt. Hè? Waarom schrijven we zo'n stuk dan? U kunt zich daarop beroepen als u een verzoek indient. Zodra het is goedgekeurd tenminste. Hm? Misschien kunt u daar dan op wachten. Ik wacht al vier jaar. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel goed. Ik hier niet ingrijpen. Maarten, u hebt toch ook mensen nodig? Hey, meneer de voorzitter... Voor we hier toezeggingen gaan doen, wil ik er toch wel op wijzen... dat de afdeling Volkscultuur ook een groot tekort aan personeel heeft. Zoals uit het voorstel voor de personeelsformatie blijkt. Maar daar zijn geen plaatsen geblokkeerd. Zullen we nu niet eerst liever dat voorstel behandelen? Dat is het volgende agendapunt. Wat wil die man eigenlijk? Op die afdeling gebeurt helemaal niks. Hij heeft het hier elke keer over. Je kunt hem maar beter laten praten. Gaat meneer Appel daar ook mee akkoord? Jawel, meneer de ja, voorzitter. Dan kom ik dus nu aan punt 4 van de agenda. Het voorstel voor de organieke personeelsformatie... dat is ingediend door de directeur. In samenspraak met het hoofdbureau. Ja, ja, nee. Natuurlijk, in samenspraak met het hoofdbureau. Dat vergat ik te vermelden. Uh, wie mag ik daarover het woord geven? Uh, voorzitter. Niet over die geblokkeerde plaats. Nee, nu over iets anders... Uh, waarom is het hoofd van de afdeling volkscultuur in schaal 150 gezet... en de andere hoofd in schaal 148? Waar staat dat? Op bladzij 14. Bladzij... Weet jij waarom dat is? 14. Nee. Misschien is dat omdat die tegelijk waarnemend directeur is. Dat heeft er niets mee te maken... maar we kunnen het stuk beter bladzijgewijs behandelen. Ik kom straks op uw vraag terug... Helpt u me maar herinneren. We gaan het stuk nu bladzij voor bladzij behandelen. Wie heeft er een opmerking op bladzij 1? Bladzij 2. Bladzij 3. Uh, bladzij 4. Bladzij 4. Bladzij 5, bladzij 6, bladzij 7, 8, iemand bladzij 8, bladzij 9, bladzij 10, bladzij 11, bladzij 12, bladzij 13, dan komen we dus nu aan wat zei 14. En daarover wil de heer Rentjes een vraag stellen. Die vraag heb ik dus gesteld. Ik begrijp niet waarom het hoofd van de afdeling Volkscultuur... ineens de schaal 150 geplaatst is en wij niet. Ja, dat was de vraag. Misschien dat de directeur daar antwoord op kan geven? Dat is omdat het verreweg de grootste afdeling is. Bent u daar tevreden mee? Dat is niet de enige reden. Hm? Is er nog een reden? Die is... Dat de afdeling volkscultuur naar de mening van het hoofdbureau de enige afdeling is hm, op dit instituut die het niveau heeft van een beta-instituut. Hm? Ik kan hier nog aan toevoegen, voorzitter, dat het hoofd van de afdeling volkscultuur op het ogenblik in schaal 148 zit en dat hij, zolang ik directeur ben, niet bevorderd zal worden. Het is gewoon een beta-instituut, niks beta Dan is het voorstel voor de niet-personeelsformatie hiermee afgehandeld. En dan stel ik voor. Uh, om eerst even een kopje thee te gaan drinken. voor wij overgaan tot het volgende agendapunt. Uh, werkplannen voor 1985. Wil je dat ik hier iets van zeg? Hij kan je bevordering toch niet tegenhouden? Die bevordering interesseert me niet, ik verdien genoeg. Ja, maar wat bezult die man dan? Misschien vindt hij wel dat ik gepromoveerd moet zijn. Of hij wil rust in de tent omdat hij bang is voor de grote bek van rentjes. Of hij heeft gewoon de pest aan me. Of hij is bang dat ik te dichtbij kom. Ik weet het waarachter. Ik geloof dat ik er werk van zou maken. Je hebt kennelijk het hoofdbureau achter je. Dat is genoeg. Van zoiets maak ik geen werk. Uh. Willem. Marien? Heb je straks nog even tijd? Ik heb een paar boeken voor je ter bespreking. Wat voor boeken? <laughs> dat moet je mij nooit vragen. Boeken. Ik heb die aanval van Luzak op jou gelezen. Wat, wat doe je daar nu mee? Ik plaats hem. Jij ook deze? Ja, graag. Ik wil wel zeggen dat hij wat moet maken, Ik vind eigenlijk dat dat zo niet kan. Ach, sorry. Ik denk nu misschien dat ik het expres heb gedaan, maar ik deed het heus niet met opzet. Even... Nee, dat hoeft Doe niet. Het. Ik vind het niet erg. Ik dien hem dat wel een repliek. Even mijn een Prima. Kom eens kijken. Kom eens. Op de drempel ligt een tor. Helemaal vertrapt. Waar komt hij nou vandaan? Uh, weet ik niet. Je hebt er helemaal geen belangstelling voor. <coughs> je hebt hem niet eens bekeken. Nee, maar dat helpt toch ook niks? Ach, wat jammer. Slaap je? Nee. Ik ben bang. Bang? Ja. Ik ben bang. Waar ben je dan bang voor? Dat je doodgaat. Dat ik doodga? Je gaat dan niet dood. Ja. Je gaat dood. Je gaat dood helemaal niet dood. Je gaat dood. Je hebt het zelf gezegd. heb je dat gezegd? Omdat je altijd zo hoest. Oh! Dat was omdat ik me ongerust maakte. Nou, zie je wel dat je het gezegd hebt? Dat meen ik toch niet. Ik zou het zo verschrikkelijk vinden. Ik, ik zou me geen raad weten. Ik meen het. Ik zou zeg maar echt geen raadwerk. Als jij doodgaat... dan maak ik er een eind aan. Dat zou ik nou maar niet doen. Ik doe het toch. Zonder jou wil ik niet leven. Ik heb zo'n heimwee. Waarna dan? Vroeger. Ja. Vroeger. En naar Jonas. Hm. Marietje. Die lieve Jonas. Ja. Dat was een lieve poes. Ik ben niet eens altijd lief voor hem geweest. Je bent erg lief voor hem geweest. Nee. Nee. Ik heb een keer de deur voor zijn neus dicht gedaan, omdat hij zo zeurde. Dat heeft hij niet erg gevonden. Maar ik heb er zo spijt van. Ik kan het nooit meer goedmaken. Niets kan ik meer goedmaken. Alles heb ik altijd verkeerd gedaan. Je hebt niets verkeerd gedaan. Niemand doet ooit iets verkeerd. Jawel. Ik wel. Ik doe wel alles verkeerd. Ach nee. Zal ik even bij je komen? Hier is een uh, meneer van de televisie voor je, die je wil spreken. Meneer Koning, Gijs Veenboer. Meneer Veenboer. Zal ik hier maar gaan zitten? Vertond, wat lijkt u op uw vader? U hebt mijn vader gekend? Leeft hij niet meer? Ik ben tien jaar door. Tien jaar alweer? Ik zou gezworen hebben dat ik hem pas nog heb gezien. Bijzondere man. Geen man om lol mee te maken. Nee. Maar ah, toch had hij wel iets, iets verneukeratiefs, zoals hij langs zijn neusweg een schuiver kon maken. Ik mocht dat wel, dat uh, komt, ik heb vroeger bij de vara gewerkt, zodoende. Ja, ja. ja, ja. Maar waar ik voor kom, is wat anders. Ik heb dat artikel van u over de midwinterhorend gelezen. Ik heb me kapot gelachen. Ik zeg het maar gewoon eerlijk: ik, ik wist niet dat er in een wetenschappelijk artikel zoveel venijn kon zitten. Puur cabaret. En toen ik dat las, toen dacht ik: die man had schrijver moeten worden. Het is prachtig, zoals hij die man. Uh, um, hoe heet hij nou ook alweer? Van der Ven. Van der Ven, ja, van der Ven, zoals u die man te kakken zet. God, wat een oliebol was dat, zeg. Neem me niet kwalijk. Toen dacht ik aan uw vader, die zou dat ook zo gedaan hebben.